Ondernemend Kruidbeke. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben Manuela, zaakvoerster van het atelier Naaimantje in Kruidbeke. Just a small town girl, in a Just a city boy Born and raised in South Detroit He took the midnight A singer in a smoky room A smell of wine and cheap perfume For a smile they can share Alweer een nieuwe aflevering van Ondernemend Kruijbeke. We hebben hier eh, in onze studio al eh, ondernemers gehad met zeer grote ondernemingen. Vandaag doen we het een beetje kleiner, maar daarvoor niet minder. Manuela, een eh, zeer goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Ik zei een beetje kleiner, dat klopt ook wel, hè Manuela? Ja, want ik ben maar een eenmanszaakje. Een eenmanszaak, maar wel eentje waarop, waarop je heel erg trots bent. Ja, ja, ja, ja, ik besta in 2026 40 jaar. 40 dus dat is al lang, hè? De zaak noemt het, man, uh, het naaimandje, dat is beter. Dat betekent dat je vooral naaiwerk doet. Ja, alleen uh, herstellingen, hey, retouches. Uh, al, alles wat je maar kan bedenken. Uh, Zomen verkorten, verlengen, stukken tussen zetten, ritsen inzetten, uh, trou ja, trouwkleren, maar dat is soms, soms heel veel werk. Ja, trouwkleren kan... En dat, daar ben ik al een beetje in aan het... Uh, aan het minderen? Ja, want dat is echt niet... Er, er zijn dagen bij, er zijn uren bij. Alleen eigenlijk vijf, zes dagen dat je aan een kleed bezig bent. En dat is eigenlijk wel heel lang en heel veel uren. Dus uh, ik, ik doe nog trouwklederen, maar uh, ik begin een beetje te sorteren. Die trouwklederen is voor de echte vaste klanten die, als ze toppro ja. is, gaan ja. trouwen. Maar ja. er, wordt, er wordt misschien wel wat minder getrouwd nu. Ook. Nee, nee, zeker niet. Want uh, vanaf uh, mei begint dat. Hé. Nu ben ik er eentje aan toe voor, in mei, voor een meisje die, die trouwt in mei. Maar dat is een heel gemakkelijk kleedje. Dat is een rok versmallen een, een veehals maken in een topje, een beetje versmallen, aan de zijkantjes, dat is allemaal nog normale retouche. Maar soms heb je kleder waar ik bijvoorbeeld van een, van een 48 een, een 44 moet maken, dat zijn, dat zijn twee maten minder. Er zitten soms acht baleinen in een, in een topje, die moeten dan ver, veranderd worden en dat is uren, uren, uren werk. En mijn andere retouches blijven dan liggen. Dat, is, en dat, dat maakt wel dat je soms wel in een stresstoestand komt. Hé. Alhoewel? Want ja, je wilt ook dat het goed is, want ja, ik leg voor mezelf mijn lat ook hoog. Alhoewel dat je er niet zo uitziet dat je... Nee, maar ik, nee, nee, maar ik heb het soms wel... Het is soms wel niet gemakkelijk. Zo, want, uh, krijg, je, krijg je soms zeer moeilijke vragen, zoals... Krijg je dat dikwijls? Uh, nee, meestal, meestal komt het altijd wel in orde, zo, want ik heb ook een moeder die retoucheuse is. En dan ga ik ook soms naar mijn moeder en dan zeg ik, mama, hoe zou jij dat doen? En dan... Dat praten we er eens over, dat het heel moeilijk is, maar dat is ook maar eens af en toe dat ik iets raad ga vragen bij mijn moeder. Die, die heeft ook altijd uh, geretoucheerd vroeger, dus ja, uh, had ook vaste klanten waar ze kleden op maakte, voor maakten op maat. Dus ja, die, die weet wel wat, wat ze doet ook, hè. We hebben het over het naaimandje. Hoe is dat begonnen, Manuela? Goh, eigenlijk is dat begonnen in 1986. Ik was altijd, ik, mijn droom was altijd van een winkel te beginnen. Ik was eigenlijk altijd een winkeltje zoals vroeger hier in Kruipik de Naaiberg. Eh. Ja. Maar ja, ik wilde dat dan niet in Kruipik doen. Mijn mama was van Burg en dan dacht ik, ja, in Burg is niks. En ik, ik kende dan ook wel veel mensen in Burg omdat mijn mama van Burg is. En dan uh, ben ik op de heerbaan begonnen met een winkeltje zoals de Veritas. Ja. En, Eigenlijk marcheerde dat winkeltje goed, maar ja, het is niet dat je er uh, rijk mee kon worden. Ik bedoel, dat was niet voor je hele leven te doen, want dat was zo een kleine winstmarge. En dan ben ik er eigenlijk na twaalf jaar mee gestopt met dat winkeltje. En dan ben ik al eerder toetsjes beginnen doen. En ben je dat dan in Burgt blijven doen? Uh, ja, ik heb nog een hele tijd in Burgt gezeten. Ik denk dat nu... Vijftien jaar in Kruibeken zit. En in Kruibeken, dat is in de Moldovitalaan? Moldovitalaan nummer tien ja. Je zit daar niet in de huizen. Nee, nee, nee, nee. Ik zit achteraan in mijn, in mijn hof, zoals, zoals ze zeggen. Maar dat is een, een mooie houten chalet, geloof Ja, ik, ja. ja zo, dat is niet super, super groot, maar dat is groot genoeg voor mij om in te werken. Daarin... Maar zo, sub, dat, dat, is, dat is niet veel groter dan hier. Ja, natuurlijk. Ja, de, de, de luisteraars weten natuurlijk niet hoe groot onze studio is. Die is niet klein, maar die is ook niet zo supergroot. Dat hoeft ook eh, helemaal niet. Nee, nee. Nee. nee, het is wel altijd zo, zeg ik, bij, altijd tegen mezelf en tegen mijn klanten, zeg ik dat ook, het is orde in de chaos. Ja. <laughs> maar iedereen komt binnen en ze vinden het altijd heel gezellig en het, het riekt er altijd goed, ook altijd goed bij mij, zeggen ze. Mm -hmm. En ze voelen zichzelf thuis, dat is het voornaamste. Nee, ze zijn altijd tevreden, ze gaan altijd tevreden buiten. Je, je, je... En weten, is er iets dat, dat ze niet oké okay vinden, dan komen ze gewoon terug. En ze zeggen het en ze maken er geen, uh, uh, ze maken er geen problemen dan, van. Ja. Hey, bijvoorbeeld, ik kan al eens een broek te lang afdoen. Dat is al eens gebeurd. En dan komen de mensen gewoon terug van, Goh, mijn broek hangt op de grond. En dan zeg ik, ja, ik heb het zelf gedaan. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, ja, ik tuurlijk. zal het al opnieuw doen. Oké. Okay. Dus dat, dat is geen probleem. Hè. Ondernemend Kruidbeke. Loyaal en lokaal.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 dan thuis. Wat je vertelt, hup, nuchter en warm Zitten we hier in het oude standhuis Wat je vertelt, hebt een het Jouw klanten, Manuela, is dat, is dat Jan en alle mannen? Ja, ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk... Uh, uh, er komen mannen bij mij in het brengen, vrouwen... Uh, kinderen voor mm. hun ouders in brengen, oudere mensen. Eigenlijk komt alle soort volk bij mij. Het is, het is soms van, uh, ik heb een ouder koppel en die kinderen komen ook bij mij. Ja. Dus het gaat ook een beetje van familie. Van generatie ja. op generatie? Ja, ge ja, dat is waar. Ja? Want ja, ik ben 61, ik ben al zelfstandig, ik ben 22 jaar, dus je leert wel wat mensen kennen op allemaal die jaren. Zo. Maar je hebt nog altijd zin om verder door te blijven. Ja, ja voorlopig kan ook nog wel wat, wat blijven voorstellen. <laughs> maar het wordt dan een duur, het wordt wel zwaarder, zwaarder en zwaarder. Zo. Nu, je bent al zo lang bezig, Manuela, dus dat betekent ook dat je het misschien allemaal een beetje hebt zien veranderen. Was het vroeger anders dan nu, of is dat eigenlijk altijd hetzelfde gebleven? Wel, nee. Dat, dat, dat verandert altijd met de seizoenen. Nee. Daarmee is dat ook altijd zo interessant. Retouches. Dat is altijd een andere mode. Mm -hmm. Altijd andere kleuren. Um, ook al ben ik al zo lang bezig, ik krijg nog veel nieuwe klanten. Dan denk ik soms in mijn eigen, waar, waar komen die toch van? Mm -hmm. En dan, ja... Dat zijn heel interessante jobs, hè. Ja, Want eigenlijk en... is het erg dat dat een soort van uitstervend beroep is. En uh, dat is zo erg. He. Ik vind dat zo erg. En, en waarom zou het een beetje een uitstervend beroep zijn? Is ja, dat... er zijn ook niet echt, niet echt veel na-scholen meer. En, um... Dat is iets wat jij wel gevolgd hebt. Ja, ja, ja ik heb tot mijn 19 jaar heen naar het school geweest in, in onze lieve vrouwenschool in, hier in Kruibeke. En ik, was de, ik denk dat dat een van de laatste jaren was. Maar ik heb heel strenge juffrouwen gehad. Die hebben... Ja... Maar dat was, dat was goed, hè? dat was goed voor mij, want ja, ik heb het zo ook heel goed geleerd. Hè? En ook van mijn moeder, die, die, ook, die het ook heel difficile was van Manuela, het is niet goed, doe dat terug los, want anders ga je er altijd op kijken. Je hebt Bijvoorbeeld een, een, een, een naadje dat niet goed gestikt is op de nieten naar onder ofzo, ja, iets dat niet mooi afgewerkt is, dan zei ze van nee, doe dat los, want je gaat er altijd op kijken. En zo heb ik dat geleerd. Van in school en van mijn moeder. Ja, met vallen en opstaan. Met vallen en opstaan, ja. Ik kon, ik, ik kon altijd wel heel goed naaien, want ik had altijd goede punten en mijn, mijn kleding dat was altijd wel mooi afgewerkt. Want dat, de was, dat zei de juffrouw altijd wel tegen mij. Het zat er wel in. <laughs> Oké. Okay. Ja. Uh, ben je hier nu als enigste in Kruibeke? Nee, nee, er is nog een atelier op, okay. op de baan. Ja. Dus ja, maar het, het was wel nodig dat er nog iemand bij kwam, want allee, de, de Groot kruibeken is groot. Hè. Ja, en het wordt nog groter. Ja, ja het is ervoor dat, dat, dat was echt dringend nodig dat er nog iemand bij kwam. Er, er zijn nog ateliers, er is ook iemand in Basel, mm -hmm. op de baan, ook een, een hele gooi. Dus, maar er, er zijn er eigenlijk niet veel. De vraag Manuela: tegenwoordig worden kleding wordt gekocht in, in, in winkels, in groot warenhuizen waar ze de kledij bijna voor niks weggeven. Op sommige momenten, denk ik bij mezelf, van hoe kunnen ze het er nog voor maken? Je zou denken dat er dan minder ja, maar dat, herstelwerk is. Ja, maar daar is ook wel, ze, ze laten geen goedkope kleren herstellen. Ja, okay. Want, uh, zoiets van Shine of, zo, of van Timo, dat ga ik niet gemakkelijk in mijn winkel binnenkrijgen, want als dat niet goed is, dan sturen ze dat gewoon terug. Maar ja, bij natuurlijk. mij zijn dat meer de, de, ja, de, de, mooiere, de, de mooiere merken wel die ze dat wel brengen. Of ritsen en jassen. Een jas van 200 euro, daar laat je wel eens de nieuwe rits zijn ja, zaten. Maar een jas van 50, 60 euro. Maar sommigen doen dat wel, dat dat nog een hele mooie jas is, dan doen ze dat nog wel. Maar dan moet het als een lievelingsjas zijn. En dan zeg ik dat ook, hè, want ik weet op voorhand, zoveel gaat dat kosten, zoveel voor de retouches, zoveel voor de rits. En dan kunnen ze nog beslissen of dat ze het doen of dat ze het niet doen. Maar dat wil dus zeggen dat uh, Manuela heel mooie kledij soms uh, tegenkomt. Ja, ja, ja. Ik heb uh, nog twaalf jaar retouch gedaan voor Anne de meulenmeester, elf jaar, denk ik. En, uh, en... Uh, ja, ik heb ooit, ooit van je leven is, uh, Ne, ne, ne leren jas, moeten een knop aanhaaien, denk ik. Of, of een laadje, als ik weet het niet meer juist. En dat was toch voor een film, van, voor uh, Mr. Sylvester Stallone. Zoveel oh ja. jaren geleden. Ja, en die hebben ze toen die jas, die leren jas, hebben ze toen moeten opsturen. Van België naar Amerika. Mm -hmm. En dan hebben ze die, uh, ja, die jas, iets samen moeten doen. Ik denk dat er een knop of zoiets vastraam is gezet worden. Maar zoiets dat vergeet je niet. Hè? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk ja, dat niet. Was, ja, dat was voor een film. Nu, je hebt er juist al gesproken over, uh, dat, over prijzen. Nog niet effectief, maar uh, ik had graag toch eens geweten. En ik denk dat er heel wat luisteraars zijn die met mooie kledij zitten en eigenlijk niet weten waar naartoe. En wat zo'n gemiddelde kostprijs is. Ken je een paar prijzen uit je hoofd? Uh, ja, ja uh, voor een broek om te doen, dat, dat gaat tussen de 8 en de 15 euro. Mm -hmm. Maar een gewoon smal pijpje aan dat is 8 euro. Zo'n smal pijpje van 18 euro. Ja. centimeter. En dan een brede pijp uh, is 10 euro. Een hele, maar een, heel, een, een hele brede pijp is 12 euro. Maar een, een, een hele brede pijp voor te naaien is 15 euro. Dus, het is, zo is een zo'n beetje pijp. Ja, het hangt ervan af. Hoe, want nu, nu is de mode hele wijde pijpen. En dat zijn soms bijna de breedte van een rokje die je twee maal moet naaien. Dus dan met de hand, dat is wel wat meer werk. Dus het, het is tussen, tussen de 8 en de 15 euro voor dus, een zoon te doen, ja. ja. De kleding die je krijgt, is, dat hebben we er net over gehad, dat is vooral uh, merkkledij. Zijn er. Maak je zelf eigenlijk nog kledij? Uh, ik heb uh, van de zomer nog een paar stukjes voor mijn kleinkinderen gemaakt. Uh, uh, shortjes en uh, bloesjes zo. Ja, dat was wel iets leuk om te doen, want dan heb ik tot acht uur in een atelier gezeten. Ik wou dat af hebben en dat was wel eigenlijk heel mooi. Ja, dat was een shortje met zakjes en dan zo'n mooi hemdje erbij. Ja, daar was ik wel fier op, want het was lang geleden dat ik nog eens iets gemaakt principe, had. Maar in principe doe je dat niet, hè? Nee, nee, nee, nee. want toch. Ik, ik zou dat zo graag doen, maar daar heb ik gewoon geen tijd voor. Maar dat is zo leuk om te doen, hè? Gewoon iets nieuw maken van, van nul. Dat is, echt zo, dat is echt ontspannend voor te doen. Terrarie, Radio barbiers. je?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 Ik kom bij jou langs, uh, Manuela. Mijn broek moet uh, ingekort worden. Moet ik lang wachten? Nee, nee. No normaal nooit niet langer dan een week. Bijvoorbeeld, je brengt uh, donderdag iets binnen, maar je, mag je dat meestal donderdag terugkomen halen? Is het voor iemand? Ja, soms komt het al eens voordat er iemand sterft, En dan hmm. brengen ze soms de broek donderdag, voor vrijdag, aan te doen. Ja, en dan doe ik dat. Want ja, je, je, je kan die mensen toch niet in de kou laten staan. Ook al ken ik soms die mensen niet. Heb, heb ik die nog nooit gezien? Dan doe ik dat. omdat ik, ik, om, ik vind dat dat mijn plicht is voor die mensen te helpen. En dan doe ik dat diezelfde dag en dan mogen die er s'avonds omkomen. Ik kan me voorstellen, Manuela, dat je zo iemand bent. Wanneer ik mijn broek kom brengen, dat ik daar toch een paar minuutjes blijf. Want een gezellige babbel, dat lijkt me bij jou... Een evidentie. Ja, dat is waar. Want ik, ik, uh, waar ik, uh, mensen die zien dat, dat is, uh, gezegd, ik, dat is klappen en brein. Maar dat is bij mij. Dat ga ik al aan mijn machine zetten. En dan doe ik wat voort. Maar als ik tijd heb, dan blijf ik wel aan mijn toog staan. Ja. Maar uh, ja, soms, soms heb ik ook wel geen tijd. Ja, het is, is... En dan het... babbel ik ook. Maar ja, een... dat is een gewoonte. Hè. Is het een drukke periode nu? Wat zijn zo wat de drukste periodes? Uh, Eigenlijk valt dat in december wel mee. Mm -hmm. um, de, de drukste periodes zijn in, in mei. Ja, voor de zomer waarschijnlijk. Ja, april, mei voor de, communie, de ah, communicanten. Ja, ja. Er zijn veel trouwers tussen mei en september, zijn er wel ook veel trouw, ja. hè? En dan, dan wordt er het meeste binnengestopt? Ja, ja, ook zo. Uh, zware kleedjes, veel kleedjes. En ja, dat is toch wel. Soms zijn dat vijf bruidsmeisjes. En dan ja, natuurlijk. Uh, ja, en die, is veel die, werk. Ja, die want moeten die doen. moeten dat dan laten afspelden. Meestal is dat wel maar alleen een zoompje, maar soms is dat nog wat te breed. Of, of het zit niet goed hier van boven. En dan moet ik dat ook wat veranderen. En dan, dan is dat wel, wel, wel veel werk. Gebeurt zo. het soms dat, dat jij moet afspelden? Uh, altijd, hè? Altijd. Oké, oh, ah, ja, oké. Okay, okay, ja, okay, okay. ja, ja. ja, ja. Dat, dat is, dat wat is, weet ik ervan? Maar dat is een, een tip dat ik geef. Als het goed afgespeld is, kan de retoucheuze het heel mooi uh, tot, tot, tot in de puntjes doen. Maar als het niet goed afgespeld is, dan is dat soms moeilijk. Want je hebt brede heupen, je hebt smalle heupen, je hebt dikke billen, je hebt dunne billen. En als je rond het lichaam spelt, mm -hmm. zoals het moet, dan kun je ook het mooi versmallen zoals het moet. Niet te veel, niet te weinig. Het, het is heel belangrijk dat, dat het heel goed afgespeld is. Dus eigenlijk, dat is heel belangrijk. Eigenlijk zeg je nu een beetje van... Laat mij het maar afspelen. Eigenlijk doe ik dat liever. Ja. Maar ja, natuurlijk, er zijn ook mensen die, die de, de, bijvoorbeeld een broek verkorten en dan zie ik wel van oh, die heeft er verstand van, die heeft dat goed gedaan. Maar als mensen twijfelen, mm. dan zeg ik van uh, moeten jullie passen en dan zeggen ze, nee, nee, ik heb het afgespeeld en het, is, het zal goed zijn. En dan zie ik het ook van, oh, ze hebben het goed gedaan. Maar soms zie ik ze twijfelen en dan zeg ik, ik heb hier een paskot, je zal het niet beter nog eens aandoen. Okay. En dan doen ze dat meestal wel. Ha, je hebt een paskotje, dus ik kan als ik de volgende keer een broek heb die te lang is, ik kan bij jou eigenlijk beter dan zeggen: van, Ik doe ze daar nog eens aan en jij spelt ze af voor mij. Ah, wel, ja. Dat, dat, dat, Met dus de juiste schoenen erbij. Ja, ja. want ja. meestal hebben ze het schoenen aan en dan spel ik het af op blote voeten, ah, je op hm. een kousen. Ja. En dan doe ik, zeg ik, van: Doe die schoenen nog eens aan en dan checken ze het nog eens na. En dan. Ik heb, ik heb raar of zelden dat er. Dat er, iets, dat er iets terugkomt. Ik, ik maak dat eigenlijk nooit niet veel mee. Gelukkig maar. Hè. Ze, ik zeg niet dat de mensen... Ze zijn zeker niet moeilijk. Maar als er iets is... dan, dan zouden ze toch ter, terugkomen, denk ik. Nu. Bij sommige mensen. Die nu al even aan het luisteren zijn. Begint er een belletje te rinkelen, Manuela. Want waar zouden we jou eigenlijk nog van kennen? Van de mol, hè? Dat is, al... dat is al lang geleden. Zo. Is, van, van welk jaar is dat? Uh, van 19, 2016. en 2017 uitgezonden, denk ik. Ja. Maar dat was wel een ervaring, denk ik. Ja, ja dat was in Argentinië toen. Hè. Dat was de allereerste keer dat de mol terug begon. Ja. Ja, dat was wel spannend. Ja. Is dat iets waar dat je nu nog altijd op ja, terugkijkt? ja, want ik heb nu uh, juist uh, onlangs... Was ik uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje van... We hadden een advocaat, een advocaat in onze groep, Issa, Isabel de Vree, mm -hmm. een ongeluk goede goede advocaten die regelmatig in het nieuws komt, en die wierde 40 jaar. En uh, ja, was ik, op dat feestje was ik ook nog... Normaal was ik op dat feestje, maar ik ben wel ziek geweest, dus ja. ik kon niet gaan. Maar we maar, maar zien elkaar nog regelmatig. Ja. We en gaan om de twee jaar op reis met onze groep, met mm -hmm. een stukje van de crew erbij. En, uh, ja, dat is, altijd, uh, zo, dat is eigenlijk altijd de molres, want we weten nooit waar, waar we naartoe gaan. En we weten nooit wat we gaan doen o, om, om de twee jaar. He. We hebben al uh, uh, Griekenland gedaan, we hebben al uh, Italië gedaan, we hebben al Madeira gedaan en we hebben nu, onlangs in juni, mm -hmm. hebben we uh, Slovenië gedaan. En we, we weten, dat zijn altijd twee mensen van die groep die dat orga organiseren. En, en, en die weten alleen wat er gaat gebeuren. Niemand anders. Niemand anders van de groep weet dat. En dat is altijd spannend en dat is altijd jou ja, zo plezant. Hé. Dus dat is ook ieder jaar voor jou uitkijkend ja, naar... Ja, uit, om de twee jaar. Om de, om de twee, twee jaar. jaar doen we dat ja. Uitkijkend naar die ja. reis en eh, ook waarschijnlijk ieder jaar uitkijkend naar de nieuwe reeks van de Mol. Ja, ja, ja want ik, ik kan altijd alle jaren ook naar de voorstellingen van de nieuwe kandidaten. Ik word alle jaren uitgenodigd. Ik kan meerdere keren gaan naar mm -hmm. Molcafé, maar ik doe dat meestal in het begin dat de nieuwe uh, kandidaten voorgesteld worden. Dat, dat wil ik altijd wel weten. Dat, is dat, dat blijft trekken zo. Ja. Zijn, ja. Er, zijn er eigenlijk nog mensen die jou daarover aanspreken? Uh, nee, nee dat, is, dat gebeurt eigenlijk niet meer. Maar soms, als we zo in, in groep zitten en, en ze zijn er zo over bezig, zo, dat kan dat wel al eens gebeuren. Zo. Maar nee, ik denk dat dat al te lang geleden is. Ja. Het is vooral nu Manuela van het Nijmantje. Nee, het 61 is? Ja. Klopt. Ik ben op 1 april 1963 61 geworden. En ik, ik, dat was zo leuk. Ik heb dat gevierd met mijn klanten. Oh. Nee, nee. 61 niet. Ik, zei, ik 60 jaar weer ja. 61 niet. Heb ik, dat niet. Nee, ik 60 jaar weer. Dan heb ik dat gevierd met mijn klanten. Ik zei: ik ga dat niet doen met mijn familie. Ik wil nu dat vieren met mijn klanten. En ik heb dat zaterdag en zondag gedaan. En dat was heel leuk. En dat mooi, was heel leuk. Ja, en dat was bij jou? Aan het atelier dan Ja, waarschijnlijk. ja dat was gewoon, bij, dat was gewoon bij, bij mij in het atelier. En, en... dat was zo uh, een, een drankje en een hapje. Ik heb geprobeerd, zo iedereen een beetje, dat, tijdens die maanden daarvoor, omdat ik, ik wist eigenlijk niet goed wat ik ging doen en ik heb nog lang getwijfeld. Ik heb ook niet iedereen kunnen aanspreken. Nee, ik, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk, maar ik had er nog, eigenlijk nog veel meer, meer, meer gewild op dat moment. Maar ja, de dat, dat tijd was zo kort. Hé. Ja, Manuela, je, je hebt in die jaren dan ook waarschijnlijk heel veel klanten al gehad. Je, je moet een ruim klantenbestand ja, weet hebben. Je, weet je wat ook is? Er zijn ook uh, klanten die achteraf vallen. En soms uh, sterven die. En dat, is altijd, dat doet altijd wel pijn, altijd, dat je die mensen al zo lang kent. Meestal zijn die al heel oud mm -hmm. en die blijven dan komen. Soms komen die wel van, van Burgt of van of van Linkeroever. En ineens zijn die er dan niet meer. En dat, oei, er zit je altijd wel wat, daar voel je je wel wat tristig over. Zo, ja, dat, dat, die, die mensen, die ken, die ken je dan al zoveel jaren. Want die komen al misschien al 20, 25 jaar komen die al naar mij. He. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En je hebt er om een duur, ja, je hebt er een vertrouwensband mee met die mensen. Want je hebt, denk ik, uh, vooral omdat er niet zo heel veel uh, naaiateliers meer zijn, je hebt, denk ik, Heel veel vaste klanten. Uh, ja, toch wel. Dus het zijn veel, ook veel vaste klanten wel. Ja. Ja. En er komen ook nog wat nieuwe bij. En, en dat kan nog? Er kunnen nog nieuwe bij? Ja, ja die, ik ben een open zaak, dus die mensen kunnen donderdag, vrijdag en zaterdag kunnen die komen. Hè? Daar ging ik nog over. Iedereen hebben. is welkom bij mij. Uh, wanneer, wanneer kunnen ze eigenlijk bij jou langskomen? Uh, donderdag van 9 tot 12 en van half 2 tot 5. Vrijdag van 9 tot 12 en van half 2 tot 5. En zaterdag van 9 tot 12. Dus ik ben drie dagen uh, open ja. voor, voor, uh, voor het publiek. En dinsdag kun, kun je altijd een afspraak maken tussen 10 en 2. Ik kan je altijd bellen voor een afspraak. En ik heb ook goed begrepen dat we gaan er geen reclame over maken, maar als het nu echt zeer dringend is, dan doe jij wel een speciaal. Ja, ik zeg het als het nu voor, een, voor een, een rouw of een begrafenis is, dan doe ik dat wel. Of uh, ik heb hoort, ooit eens gehad met iemand die, uh, die haar dochter trouwde mm -hmm. en die had haar kleed gaan halen, ik denk één of twee dagen ervoor en die deed dat aan en daar was van alles verkeerd aan. En effectief dat meisje die kwam s'avonds bij mij met dat kleed en dat was zo, dat was van alles dan juist was. En ik heb dat jezelf dan avond nog gedaan. Tot 11 uur s'avonds gewerkt om dat kleed in orde te brengen, maar ik kreeg een paar dagen nadien een grote boeket blommen. Ah, maar dat is wel tof van de mensen. Ze appreciëren dat wel. He. Tuurlijk dat. Want die stond er twee dagen later met een grote bloemen. Bloemen. Is het zo, Manuela, dat je uh, s morgens naar je atelier gaat en je niet weet wanneer je gaat eindigen? Nee, ik stop altijd om vijf uur. Ik, ik heb dat vroeger nog gedaan, maar ik... Ik word nu ook een beetje ouder en ik stop wel om vijf uur. Want als je om kwart na vijf bij mij in een atelier komt, gaat het volledig donker zijn. Dus ik ja. probeer me wel aan die uren te, hou te houden. Want ik moet ook nog koken thuis. Mm -hmm. Ik heb een, een omaatje, een schoonmoeder, die twee keer in de week komt slapen bij mij. Ja. En ik, ik, wil, ik wil dan patatjes maken met vlees en groentjes. Ook voor haar, ze is 92 jaar. Dus ik, ja. Ik, ik wil ook voor haar dan, dat ze haar ware meten heeft. Dus ik, maar ik ben altijd, ik stop altijd om vijf uur. Je hebt niet de verleiding om het uh, avonds nog eens. Nee, even, ik wil dat gaan afwerken. Vijf jaar geleden deed ik dat wel, ja. maar nu doe ik dat niet meer. Ik, uh, pff, ja, het ja. is wel eens geweest. Ik, ik kan me dat levendig voorstellen na meer dan veertig uh, jaar uh, ja. bezig te zijn met uh, retouches. Betekent dat ook als je zo lang bezig bent dat je? Het materiaal waarmee je werkt, dat dat heel hard veranderd is. Uh, ja, dat is waar. Want ik, er is ook zo'n bepaald merk die voorstaat zo met, met de technieken. Mm -hmm. ja, want bepaalde technieken, er komen kleren binnen en je ziet van, oh, ah, zo is dat nu gedaan. En dan pak je dat over. Ik heb al technieken overgenomen van Nata, van kleren van uh, Nata. Mm -hmm. zo uh, speciale neepjes achteraan, aan de schouders, dat ik eens gezien in een kleedje. En ik vond dat zo mooi dat je dat nu toepas, soms toepas bij de mensen. Ook uh, ik, uh, in plaats van een pression te zetten aan een kleed, langs de binnenkant een, knoop, een knopschat. Ja. Dat is ook zo'n techniek, dat heb ik gezien van Meerleen. Bij Meerleen deed ze dat altijd. En dat heb ik dan ook overgenomen. Zo, je, je ziet altijd nieuwe dingen wel, dat, ze nieuw, toch nieuwe, nie, dat er nieuwe dingen bij komen. En dat is wel interessant. Dat is altijd verbetering, hè. Ja, natuurlijk. Ja. En je hebt dan ook wel wat uh, machines bij jou in het atelier uh, ik heb, staan? Uh, ik, heb, uh, ik heb twee machines staan en twee triplokken. Triplokken? Vertel me eens... Dat, een triplok dat is, een, dat is een speciaal machine voor zomen. Ah, ja, Heel okay. mooi te triplokken. Dat, zo met, dat is met drie tuiten stik zijn. En dan is eigenlijk je zo mooi getriplokt. Dat, dat is mooier afgewerkt dan. Moet je die machines regelmatig vervangen? Ja, uh, ik doe die alle jaren wel binnen. Ja. En soms ja, soms gaat er iets een kapot en dan, dan laat ik er zo twee bijeenkomen en dan laat ik die maken. Maar ik probeer altijd zo meer dan die machine bijeen te laten komen, want je moet dat gaan halen. Er zijn ook niet veel nee, mensen was, dat die dat was... kunnen maken. Dat, dat, dat, dat wordt allemaal maar minder en minder en minder. Ik moet dan naar Temst gaan voor mijn machine te laten maken of naar Hamme. Mm -hmm. dus Allee, ja, dat, is, dat, is, dat is niet bij de deur. Dat is hé. allemaal niet meer bij de deur. Eigenlijk is dat spijtig, want iemand die hem daarmee kan bezighouden, nee, die kan als bijberoep nog een, een goede cent bijverdienen. Dus ik doe een oproep aan iemand, een jongere mens, die ja, dat kan, doe dat als bijberoep en je gaat, ik weet niet, je gaat goed, goed, goed je centen verdienen. Voor, is... voor naaimachines te leren maken. Dat is een zeer goede oproep, uh, ja. Manuela. Dat uh, ook, uh, heeft iedereen gehoord. En ook als ik ooit stop... Uh, uh, ja die pak niet mijn zaak over, <laughs> is maar, er een uh, Is nee. er opvolging voorzien? Ach nee, dat is erg. Nee. Mijn dochters doen dat alle twee niet. Die kunnen wel de knop aanhaaien, maar die, nee, ik heb geen opvolging. Ik, ik, ik, heb, ik, ik zou wel mijn klanten naar mensen kunnen sturen waar ik van weet, ga naar daar of naar daar. Dat wel, maar, maar opvolging. Het sp zou spijtig zijn. He. Dat is een moeilijke, hè. Ja, dat is een hele mooie moeilijke, want je, je, je verlaat eigenlijk je kindje. Ja, dat is dus je, je, je kindje nog... dat je... Ja. Maar Manuela, het is nog niet voor gaan. Nee, nee, natuurlijk niet, natuurlijk niet nee, nee, nee, want ik ben nog niet toever te stoppen. Dus. Oké, okay, zeer, zeer goed. Nu, eh, krijg je ook eh, opdrachten van winkels binnen? Uh, nee, de... ik heb nu nog één boutique waar ik retouches voor doe en dat is voor uh, Cosette in Basel. Ja. Daar maar... doe ik de uh, retouches nog voor. Ja. Maar uh, allemaal die winkels die zijn gestopt hè. Ja, inderdaad. Ja, die met... zijn allemaal gestopt. We zitten met die... Die grote zaken, hè. hoe kijk je daar tegenover, tegenover die grote zaken? Oh, ik vind dat wel erg. Als ik, zie, uh, als ik bij Cosette kom, bij Mieke, dan, die heeft zo'n mooi winkeltje, die heeft een hele een goede winkel, maar dan denk ik, oh, zo is ze er toch nog mogen bijkomen. Een schoenenwinkel, ik denk dat je dat doet, hè. dat je de mensen gewoon meekrijgt. Ik, ik denk, Groot Kruijbeke, als hier iemand een boutique ergens begint, maar volgens mij gaat dat marcheren, Boutique Fashion, dat was ook een hele goede boutique. Ja. Dat was spijtig dat hij er die ermee stopte. Maar die had ook een hele goede winkel. Ik denk dat, dat gewoon mensen moeten het durven hè. Ja. Maar, maar ik, ik denk dat, dat het is vandaag. Dat natuurlijk. je die stap dat, die, stap dat, die, dat je die neemt dat dat hier op Groot Kruibeke dat, dat wel gaat. Ja. Het is natuurlijk allemaal niet zo evident, meer. Nee, voor, voor op te starten en zo misschien niet, maar de, de mensen zelf in Groot Kruibeke, dat zijn zalige mensen om voor te werken. Er zit een, ik wil maar zeggen, ik ben van Burgt gekomen naar hier en ik ben zelf van Kruibeke, maar ik dacht, oei, gaat dat wel in Kruibeke, gaat dat wel gaan? En ik heb er nooit geen seconde spijt van gaat nooit. Ik had veel vlugger naar om moeten komen. Ja, ik merk, ik merk inderdaad, Manuela, dat we hier in Kruibeken, nu dat ik al die gesprekken met die ondernemers aan het doen ben, dat er hier echt nog uh, heel goede ambacht wordt verricht. Ja, ja, Daar, ben ik, daar ben ik uh, echt uh, van overtuigd. En ja, jouw oproep om inderdaad uh, meer winkels hier binnen Kruibeken te hebben, en zeker qua kleding... En, dat is een hele goede, ook qua schoenen. Schoen, ja. In dan... de tijd, ik weet nog goed, dat was manikant hier met schoenen. En die, die had schoenen. Die had mooie schoenen, die had een mooie winkel. Ja, die had eigenlijk ook altijd veel klanten. Die had ook van overal kwamen voor schoenen bij haar. Maar ja, die is dan ook met een tijd gestopt. Dus... Uh... Nou, dat is dan niet allemaal veranderd. Die ja, allemaal dat gebouw volledig veranderd. Ja, dus alles verandert, maar ondertussen is wel al zoveel jaren het naaimandje beschikbaar ja. voor uh, iedereen. Manuela, dat naaimandje, dat is echt uw kindje ook. Hè? Ja, ja, ja tuurlijk. Uh, dat, zie ik, dat zie ik. Je bent nog zin om een paar jaar verder te doen, dat, uh, dat hoor ik. Ja. Er mogen nog nieuwe klanten bij, dat hoor ik ook. Wat motiveert jou vandaag de dag nog om te blijven verder werken? Het, het, je moet het gewoon graag doen. Het is. Want, want je wordt er niet steerrijk van. Ik <laughs> bedoel, ah, ja. Je moet veel, eigenlijk veel uh, werken om, de, om, om een goed loon te hebben. ja, Allee, laat ik zo zeggen. Dan moet je het al heel, heel allemaal, helemaal anders aanpakken. Maar door de liefde voor al die dingen blijf je het, blijf je het gewoon doen? Ja. Ja, ja, voorlopig wel, ja. Voilà. En uh, als je iets met heel weer liefde doet, daar ben ik nu ook van overtuigd, dan doe je dat meestal goed. Ja, dat is waar. Je moet, het, je moet het echt graag doen, want het is echt zo'n stil dat je met hart en ziel moet doen, want ja, je, je bent altijd bezig met, met je handen en, en, en strijken. En je, je moet dat echt wel graag doen. En ik denk dat er nog weinig mensen dat dat geduld kunnen opbrengen, denk ik. Ja, het is ook... Het is ook ik, heb, ik heb voor veel dingen weinig geduld. Maar voor mijn, voor, mijn, voor mijn werk heb ik heel veel geduld. Dat is heel raar, hè. Ja, want het, je, dat is heel raar. Hé, je bent... Ik ga niet zeggen dat je oud bent, je, je bent 61, dus je moet toch wel die fijnheid in je vingers blijven ja, houden. Jawel, jawel, en, jawel. en je ogen en zo, dat is toch allemaal zeer belangrijk. Ja, ja. Maar dat lukt nog allemaal perfect. Ja, he? ja, ik heb wel een bril uh, voor dichtbij. Ja, ja, dat kan ik me ondertussen uh, voorstellen. Maar ja, dat ga ik bij Annemieke An ja, voor, voorbij ah, van voor, voor mijn bril. He. Je bent uh, trouwens ook lid van Markant. Ja, ja, ja. Dat is mij heel veel plezier, precies. Ja, ook. ja, ik heb ook nog lid geweest, van nu niet zo, maar daar ben ik me gestopt, want dat is nu volledig in andere handen. Mm -hmm. um, en nu heb ik gezegd, ik wil nog uh, lid zijn van Markant, omdat ik, ik vind dat wel een hele goede vereniging. Ja. En ook die doen heel veel voor, voor Ja, ik, ik vind die zijn heel goed bezig. Die zitten met een goed comité en die doen echt heel erg hun best. We gaan eindigen, Manuela, maar dat gaan we doen met de tien dilemma's die ik jou zo dadelijk ga voorstellen. Ondernemend kruibeken: is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Ondernemend Kruijbeke. Een Kruijbeekse ondernemer op de praatstoel. Bij ons in de studio nog altijd Manuela. Manuela van het naaimandje die we vandaag de tien dilemma's gaan voorstellen. Manuela, hou je vast, want hier komen ze. Vraag 1. waar kies je zelf voor? Is dat een glaasje wijn of een glaasje bier? Een glaasje wijn. Een glaasje Dat mag. Jouw vakantie, als er tijd is voor vakantie, maar, je, maar ik, ik denk dat ik het antwoord al weet, dat mag avontuurlijk ja. zijn. Ja, avontuurlijk, hè. liefst wel. Dat relax, dat gaan we er al afhalen. Dus avontuurlijk, als je aan de mol mee, meegedaan hebt, dan, ja, dan zit er een beetje avonturen in jou, denk ik. Hè. Ja, absoluut. Um, qua vervoer, ik rijd liefst met een personenwagen of een SUV. Met een personenwagen. En uh, kwa? Mijn kleine diasca, mijn e citroën Dat is perfect voor mij. Voilà. Qua ja. eten, geef mij maar stoofvlees, frit of ik ga graag eens culinair dineren. Gauw, oh. stoofvlees, frit. En culinaire dineren. Ja, ik doe dat wel graag, maar niet zo ik het even, zo. Als je tijd hebt om te sporten, kies je dan voor een individuele sport of een Groep. groepsport? Groepsport, groepsport, ja. En in huis, waar geniet je het meeste van? Zijn dat kamerplanten of bloemen? Bloemen. Ja, je krijgt graag eens een boek. Geken, hè? Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, daar hebben we het nog niet over gehad, maar daar gaan we het nu heel kort nog even over hebben. Als huisdier kies ik voor een hond of een kat? Een kat. Een kat. Ja, ik heb thuis een, een hele mooie minkoon. Boken. Maar een hele mooie. En een, en, oh, dat is een, een hele lieve, dat is echt normaal. Dat is een klein hondje. Ik zou zeggen, ja, het is een hondje. Zit hij bij jou in het atelier? Nee, nee, nee, nee dat is gevaarlijk, want hij pakt alles. Alle een speldje, hij ja. zou alles per pootje doen, doet alles van tafel. En, ja, dat is de mooiste, dat kan wij zeggen. Maar het is, hè? Ja, het is een schattige. Ja, het is een hele lieve beest, echt waar. En hoe was ze dan? Bo. Bo. Bo. Ze zal aan het luisteren zijn. Ja. Uh, ik voel me het beste in casual, chique kledij of casual gewoon casual? Casual gewoon. Ja. Ja. Jawel. Op het volgende weet ik ook al het antwoord. In het huishouden, draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ik draag mijn steentje bij wel. Het zal, het zal misschien een steen zijn. Nee, ja, ik moet toch nog veel doen zonder. thuis. Ja, okay. ja. En dan tenslotte, mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Alle twee, Alle bij twee. vroeger en nu. Ja, ik luister to altijd naar de vrije zender, meestal. Oké. Okay. En dat zal de muziek doorheen. He. Perfect. Manuela, mag ik jou hartelijk danken voor dit eh, toch wel zeer fijne gesprek. En veel succes te toewensen ja. met het naaimandje. Is graag gedaan. Dank jullie wel voor, het, voor de uitnodiging. Hier is the story of a prism in jeans. De woorden zijn and the colors bleak to belong. To belong. She is the spectrum, she is the light She is the shadow, the mysterious night To belong, she don't belong There is an epic loneliness That you just can't hide When you just can't fit or belong Long, to belong, Back, I'll be gone I don't belong I'm trying to get where I understand I'm counting stars and I'm counting sand to belong I don't belong There is an epic loneliness that you just can't hide And you just can't fix to belong I don't belong She has an no ocean's loneliness Where there is no tide And there is no ship to belong She don't belong To belong we don't belong.